Zo'n 80 van de gebouwen in de stad is beschadigd, zegt de burgemeester. Vandaag is er een waken en een collectieve uitvaart voor de negen doden. Ook heeft de Spaanse regering vandaag en morgen uitgeroepen tot dagen van nationale rouw. De brandweer heeft het vuur in een bollenschuur in Voorhout onder controle. In de schuur woedde gisteravond een grote brand. In de loodslag voornamelijk verpakkingsmateriaal. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee huizen. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling... die tot in de weide omtrek te zien was. Inwoners van het zuidelijk deel van de gemeente Haarlemmermeer... kregen daarom het advies om ramen en deuren dicht te houden. Minister Kamp blijft erbij dat tuinders geen seizoenwerkers... uit Roemenië en Bulgarije nodig hebben. Arbeiders uit Polen zijn er genoeg. Zo hebben uit zijn uitzendbureaus aan de minister laten weten. De UWV gaat de tuiners de komende anderhalve maand helpen om te zoeken naar Polen die hier vrij mogen werken. Pas als dat niet lukt kunnen de tuiners een werkvergunning krijgen voor Roemenen of Bulgaren. Minister Kamp schrijft verder in een brief van de Tweede Kamer dat gemeenten en de UWV's meer moeten doen om Nederlandse werklozen aan de slag te krijgen in het seizoenswerk. Het weer, overdagperiode met zon en in de middag kans op een buit, wordt 13 graden langs de kust tot 18 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. De nachtzuster, Astrid de Jong. De Nachtzuster is bereikbaar via 0800 1121 En mocht je een vraag hebben, stel hem dan vooral... Uh, verder kun je terecht op nachtzusterapenstaartjeomroopmax.nl. Dat is de mail. En uh, je kunt een berichtje sturen als je wil. Maar zet dan wel even je telefoonnummer erbij. Want dit programma bestaat alleen maar als jij de vragen of de antwoorden geeft. Dus we moeten je wel kunnen bellen. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En meepraten tijdens dit programma via de computer kan als je gaat naar de chat. En die vind je op www.nachtzuster.net. En dan links in het menu gewoon even de chat aanklikken. Klikken. niet veel vragen meer over, maar wel vragen die nog beantwoord moeten worden voordat het zes uur, want uh, zes uur is, want we willen het natuurlijk wel weer netjes afronden. eens even kijken wat is dan nog niet echt aan de orde geweest. Ja, die vraag van Anna over het verschil tussen kosher-slachten en halal-slachten... er is een antwoord op gekomen van Dolf... maar ik kan me voorstellen dat je het nog aan wilt vullen. En Mark, hè, die wil graag weten waarom we geen betere kwaliteit... naar het Songfestival kunnen sturen als land. 0800-1121. En Jan die vroeg zich net af, vind ik heel terecht... waarom uh, schepen niet een inklapbare mast hebben... zodat niet de bruggen voor ieder masje open en dicht moeten. 0800-1121. Sailing home, across the ocean, sailing home, we're going to be free, down below, the cruising motion to defy the violence of the sea, Feeling And free and strong. the harbor key shines dimly on the shore we can see the steepest fire and now we know we won the fight once more feeling young and feeling strong Tonight. In um, Sailing Home. In het uh, hele verhaal over de inklapbare mast. Ik ben benieuwd of daar iets over te vermelden valt. 081121. Joep. Ja. Hallo. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, wel goed. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel voor de interesse. <laughs> wat, ja. wa wat was je aan het doen? Nou, ik ben klaar wakker en... Uh... Ik ben naar jullie aan het luisteren. En, uh, ik heb. Ja, ik heb ook televisie gekeken. En ik heb ook met uh, sensoren gebeld. Ken, jullie, ken je dat? Nee? Even wat reclame. Sensoren? Nou, dat, dat, dat is een nummer waar je dus altijd naar kunt bellen. Uh, als je gemoed is wat uh, overstroomd. Van, van frustratie, of somberheid, uh, of van geluk. Is dat wat vroeger uh, de stichting Correlatie was? Ja. Ja, dat zou, het, dat zou het van afgeleid kunnen zijn, ja. Het is een landelijk netwerk van, uh, zeg maar, luistertelefoon. Maar daar wil ik even niet op ingaan. Oh. Want uh, ik weet niet of ze die, die vraag al doorgespeeld hebben aan jou. Uh, nee. Nee, de, mijn vraag is, echt, de kwestie die ik op tafel wil gooien. Die, ja, dat is wel erg actueel. Het is vandaag uh, vrijdag de dertiende. e Ja. Ja. Ja. En ik wil eigenlijk weten waar, waar die, die, die, dat bijgeloof vandaan komt, hè? dat dat een, uh, dus een uh, ongeluksdag is. Um, ja, dat is een goede vraag. Nou ja, ik vind het soms zo naar, maar ik, uh, als ik toch iets mocht veranderen aan mezelf, dan zou ik graag een geheugenuitbreiding willen. Want uh, je zegt het, en ik denk van... oh, ik weet dat het een keer ter sprake gekomen is... maar waarom ja. onthoud ik dat antwoord dan niet? Gewoon letterlijk, van A tot M. Oh, dat, dat is ook in jullie programma eens ter sprake is. Ja, Ja, maar lang geleden, hoor. Maar het is ook maar goed dat ik het niet onthoud. Want er zijn zoveel mensen die nu denken... ja, waar komt het eigenlijk vandaan? En dan ga ik maar weer uh, het antwoord ja. geven. Dat is niet de bedoeling, want het draait allemaal om jullie. Ja. Dus er is vast iemand die dat nog weet... en die belt naar 0800-1121. Maar... Ja. maar Hey, je zegt ik wilde niet op ingaan, maar dat ik, die, die uh, sensor heette dat, ja. zeg je toch? Ja. Want, want ik vraag me dan toch een beetje af of je dan gebeld hebt omdat het vrijdag de 13e was. Ja, dat, is een goede vraag, dat het pechje allemaal iets te veel werd. Nee hoor, nee. Maar oh. uh, goed, er is wel een enige rampspoed in mijn leven geweest, zo de laatste tijden. En. Uh... Nou ja, ik ben ook best bezorgd over wat er allemaal voorvalt in deze tijd. Ja, yeah, ja. Yeah. Dan zie ik op de televisie die uh, verschrikkelijke Jan Joek, en die, yeah. die, die, die had zijn bek hout. Ik was zo <laughs> kwaad. Hij is een monsterlijke man. En uh, nou ja, al dat soort middelen rond het einde van de oorlog komt nu in deze dagen ook weer zo naar boven. Nou, ik ben zelf van yeah. net, yeah. net na de oorlog. Oh. Maar ja, in mijn brille jeugd ben ik daar natuurlijk toch wel helemaal mee doodgegooid met, met al die uh, trauma's van de Tweede Wereldoorlog. Dus het emotioneert mij wel hoor, de, nog steeds die, die ja. herdenking op 4 mei en de bevrijdingsdag ook enzovoort. Jou niet? Nee. nee. Nee, nee, nee. Ja, het is. Ik. Maar ergens. Um kan ik me wel een beetje voorstellen hoe het is... voor mensen, mensen die daar inderdaad wel uh, direct mee te maken hebben gehad. En dat ja. vind ik dan, dan zelfs zo erg dat ik er niet over na wil denken. Mm -hmm. Is dat erg? Ja, dat vind ik wel erg, ja. Jij ja. uh, ja, bent natuurlijk van de generatie van uh, plus minus 30 jaar. Mag ik dat goed inschatten? ja. <laughs> nee, maar het is, nee, maar het is... Ik bedoel, het is ja. niet dat ik er niet over na wil denken... maar het is ja. meer dat ik het, dat ik het zo erg vind... Je kunt het gewoon niet. Nee, dat ik denk als ik daar... Af, het is net als dat ik af en toe... Dat klinkt een, dat een heel stom gesprek, wordt het meteen... Omdat ik, maar goed, maar ja. dat ik... Dat ik uh, soms denk ik van, ja, eigenlijk zou ik iets nuttigs moeten gaan doen. Ik bedoel, ik zit hier, maar ik heb een verschrikkelijk leuke baan... dat ik met ja, mensen als jij mag zitten praten midden in de nacht. Maar eigenlijk zou ik natuurlijk naar de derde wereld moeten gaan... om kinderen te redden. Ach, nee, maar je, je hoeft natuurlijk geen Florence Nightingale te worden... Of, of moeder Teresa, dat is onzin. Nee, maar ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak aan dat soort dingen al niet begin. Nee. Omdat ik dan denk, dan wordt het... Te veel, want dan vind ik dat ik alles moet doen. Net als ik zie dan ja. steeds die reclame van mensen die voor de uh, voor het kankerstichting wil ik zeggen, maar het is het koningin Wilhelmina fonds, ja, ja. langs de deuren gaan om uh, om geld op te halen. En dan denk ja. ik dat vind ik zo fantastisch dat mensen dat doen. Dat zou ik ja. ook moeten doen. maar Waarom ja, ja, ja, doe je dat niet? Nou, omdat ik dan vind dat moet ik dan moet ik voor de uh, koningin Wilhelmina fonds, maar dan moet ik ook voor de uh, Parkinson stichting en ook ja. voor de psoriasis vereniging en ook ja, ja. voor de en en de diabetes toestand en, en voor Voordat ik het weet, ben ik gewoon uh, acht dagen per week loop ik langs de deuren om ja. geld op te halen. En ben ik nooit meer thuis bij mijn bloedjes van kinderen. Ach oh, ja, je bent moeder van kinderen. Ja, ja. ja ook nog. Ja. En, en de vader is ook nog in beeld, hoop ik. Ja hoor, ja. Ja, dat nee, want dat is tegenwoordig open. ook niet normaal meer. Dat het breekt me de bek niet open. Nee, al die, uh, nee maar, maar ik maar vind goed, het wel, ik, ik vind het verdrietig, maar ook mooi... Ja. dat jij je wel open kunt stellen voor al dat verdriet dat er nog is bij mensen. Ja, maar dat is ook wel lastig, hoor. Ja, dat lijkt ja, me ja, ja. ook. Nou, dan ben je een gevoelig mens. Maar heb je er dan iets aan als je, als je die, uh, die lijn belt en iemand luistert even Absoluut. naar je verhaal? Okay. Ja, maar zeggen ze dan ook iets nuttigs? Ja, dit is een ontzettend nuttige lijn. Maar wat zeggen ze dan? Nee, ze luisteren gewoon en ze geven wat feedback en en, en uh, nou, dan, dan, dan uh, kom je je eigen uh, razernij, zou ik maar zeggen, die, die gaat ook wat liggen. Ja, goed? ja misschien? Ja, ja, het is gewoon het, een, een soort innerlijke uh, razernij van, van uh, ja, een, een soort, uh, nou ja, daar, daar iemand die een beetje nuchter uh, reageert. Nou dan uh, Kom je tot, tot bezinning, zal ik maar zeggen. Ja. Zo werkt dat. Ja. ja. Dat gebeurt toch ook in dit gesprek. De, de, de, de enige reactie die. Uh, het is voet, net zoals voetbal, hè. Uh, ja, je krijgt de bal weer terug en dan moet je weer opnieuw nadenken. Ja. En zo, zo uh, cedeert zich dat allemaal wel. Maar ja, je moet er ook niet in blijven hangen. Nee, helemaal niet. Nee. Maar hm. dat... Oh. <laughs> en dan moet ik een beetje lachen dat hij precies op dit moment wegvalt. Maar dat is wel vervelend. Want we hebben ze nummer niet. Dus Joep, als je nu meteen weer terugbelt... dan proberen we ook meteen door die ellendige centrale heen je weer op te vissen. Maar eigenlijk uh, had je je vraag al gesteld. En dat was natuurlijk uh, vrijdag de dertiende. Waar komt het vandaan? Die vraag die stelde je. Dus uh, 0800-1121 als iemand uh, daar het uh, antwoord op weet. Marina, goeienacht. Marina? Zie wel Hallo? Telefons. Oh, wie is dat dan? Oh. Nee, ik werd net doorgeschakeld. Oh? Dus ik ben geen vrouw. Nee, dat zou je toch denken. Hoe heet je dan? Ik heet Piet. Dag Piet. Ja, hey, nou. ik, ik had een vraag aan jou. Ja? Jij hebt net gezegd van. Uh, dus hij vroeg iets over. over uh, dat ging. Dus dat uh, jouw man is niet in beeld meer? ja zegt van, nou dat hoop ik en weet ik veel. Dat is toch allemaal aan de hand in, de, in jullie privé uh, sfeer. Nou Piet, Piet. Het ja? is typisch een typische, uh, geval van de bel horen luiden en de klepel niet uh, zien hangen. Precies, precies. Want hij zei: Is de vader nog in beeld? En toen zei ik: Ja, heel erg zelfs. Behoorlijk. Nee, jij zei, jij zei nou, dat, dat, dat hoop ik, maar zoiets te Oh, zei de ik dat? Ja. Oh. Dus dat was misschien onbewust, maar ja. daarmee liet je wel blijken dat, dat, uh, dat het niet zo lekker gaat, denk ik. Oh. Nou, dat was niet mijn bedoeling hoor. Oké. Okay. Nou. Nee, nee, Piet, ik ben blij met je bezorgdheid, maar er is niks aan de hand. Nou. En hebt toch, je, niet, hoor? je hebt er toch een beetje hey. zorg over, ja. En uh, met de inklapbare mast. Ja. Ik, ben zelf, <laughs> ik zit zelf heel vaak op zee. Oh. Ik ben zelf uh, beroep, of hoe zeg je dat? Uh, recreatiezeiler. Ja mast op zo'n kleine oppervlakte. Ja. Dat kan nooit uh, dusdanig gemonteerd worden dat dat uh, met een met een klapmechanisme, weet je wel? Dan, dan is de uh, je, zoals je weet op zee kan je een behoorlijk uh, zo'n schip moet, ja, moet veel wind, veel krachten opvangen. Ja. En dat moet met die met, die, met die casco van het schip. Ja. Moet dat uh, ja goed verdeeld zijn zeg maar ja ik weet niet of ik het uh, technisch goed uitleg nee maar als je daar uh, klapmechanismes en zo en inklapbare dat is allemaal ja. veel te onstabiel maar dat, ja, dat dus je, moet dat, toch dan kunnen... breekt zo'n masje dan, dan breekt zo'n masje toch binnen twee seconden in een storm af maar uh, Piet ja en het moet toch, dat moet toch kunnen telescopen ja, dat zeg ik dus. Dus dat breekt, dan breekt bij elke knik in zo'n in zo, in zo, in zo mast... dan kan die kracht niet dat, dragen. Dat kan die krachten niet uh, verdelen tussen, tussen, die, tussen die stok, tussen die mast oh. zelf en dat en schip. Dat moet echt, zeg maar, bijna één geheel zijn. Begrijp oh, ja. je? Ja, dat begrijp ik. Nou, ja. zoiets. Ja, okay. ik, ik weet het. Ik ben niet zo technisch uh, onderleg, maar... Uh, Nee, maar als jij gewoon zegt, van de, de, als je hem opklapbaar of uh, inschuifbaar maakt... dan is hij niet stevig genoeg meer, dan is dat een redelijk afdoende antwoord. oké, oh, oké. Okay, okay. ja. nou, zo intelligent ben je dus wel. Nou, ja, ja je vermoedt het misschien niet, maar het valt nog best mee. Nee, nee nou, maar, pff, ik, doe? ik hoor je wel eens dingen zeggen... en dan denk ik, van, wat is er toch met die vrouw aan de hand? Ja, dat hoor ik vaker, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Oké. Okay. Hé, hey, verder, uh, ik hoop dat je... Uh, nog leuke mensen om het aan de lijn te krijgen. Ja, dat hoop ik ook. En Dat het af en toe. Ja. Ik weet het niet, joh. Zoals die vrouw ook zei, van je mede-journalisten. Van BNN, weet je wel? Ja. En dan ga je het voor die mensen zitten opnemen. Maar zij heeft wel gelijk. Ik bedoel, die zaterdagavond wordt nu door mensen opgevuld. die. Ja, het zijn gewoon de melkertbanen van het. Nou, de gehoord, het is, nou, ik bedoel. Dus pit. Oké, okay, dag, dag. Dag. Want dat is gewoon helemaal niet waar natuurlijk. Dat is er zitten daar. Behoorlijke vakmensen, kan ik uit ervaring zeggen. Maar goed, smaken blijven inderdaad verschillen. Um, Henk, denk ik. Oh, wat ik even... Sorry, Henk. Henk, ja? zit je nou helemaal in de startblokken? Wacht even, Henk. Ik roep even een crypto. Ja, Henk Henke Keurig even, die denkt, ik hou even mijn mond. Want er wordt een crypto geroepen. Nee, dat klopt. Want uh, het is zo lief, Mieke die stuurt mij iedere week een crypto. Doet ze geheel op vrijwillige basis. En dan, en dan vinden mensen heel leuk, merk ik... om dan even een, een uurtje of een half uurtje te kunnen puzzelen op een cryptogram. En Mieke, die verzint ze gewoon waar je bij staat, stuurt ze iedere week. En nu, het is zo lief, Mieke is ziek. Heeft ze nog net de uit kunnen persen tegen haar man... Leo, stuur jij de crypto. De crypto moet gestuurd worden. Dat vind ik dan zo lief dat het belangrijk is in het leven van Mieke. Want het is ook belangrijk voor veel mensen die het leuk vinden om mee te puzzelen. En uh, ze heeft weer een hele mooie bedacht, ondanks dat ze ziek is. En die luidt, hierop wil niemand slapen. Hierop wil niemand slapen. Dus ik ben op zoek naar een oplossing van 13 letters. Uh, op de opgave hierop wil niemand slapen. En dan wens ik Mieke in ieder geval heel veel wetenschap. Henk. Goedemorgen. Goedemorgen, sorry hoor, ik was afgeleid. Je hebt mijn mailtje ontvangen. He, ik, heb je ik heb je mailtje ontvangen, inderdaad. Ja. Ah, die Henk, ja. Want wat een ik... toestand, zeg. Ja, dat is ter elfde uur ik moet het voetbaltoernooi organiseren. En dan hebben ze afgezegd. En hoe en moet we, het nu? Nou ja, dan zet het hele toernooi op je kop natuurlijk. Ja. Dan moet je alles gaan veranderen. En ja. doe ik eigenlijk een oproep nou, aan twee elftallen, voetbalelftallen. Ja, het hoeven moet... geen eerste elftallen te zijn, maar... Uh... Maar het is even, even voor de duidelijkheid. Er is morgen een voetbaltoernooi? In Bussum. In Bussum. Wat is dat voor voetbaltoernooi? Nou, dat is het, uh, uh, het Ballast-Nedam voetbaltoernooi. Het wat? Ballast-Nedam. Oh, Ballast-Nedam. Oh, ja. ja. En uh, nou hebben we het 11e uur, ja, door de allerlei omstandigheden, twee teams afgezegd. Ja, en je en hebt. Nou zit, het, nou zit ik omhoog, want ik, de, de, de competitie draait nog. Ja. Ook nog. En, ja. En, en dan kom ik twee helftallen tekort. Maar. We proberen, en... geprobeerd en het lukt niet. Maar er, doen dus, er zouden 15 teams van Nederland yes. meedoen. Ja. 15 teams, ja. dus het is toch 15 keer 11 plus een paar reserves. Dat zijn toch bij elkaar 200 mensen? Ja, nee, dat zijn er wel 300 hoor. Oh, oké. Okay. Met, met aanhang. Ja. Maar dat is een heel gezellig toernooi. En dan zijn er een paar van die, uh, van die uh, mensen die dan op het laatste moment. Ook, nou, ik heb een beetje last van mijn hamstring. Ja, dat weet je. Dat ik. Ik kom toernooi. niet. Oké, okay. maar, maar jij zegt van: Ik heb dus twee teams. Je, je bent dus op zoek naar 22 mensen die morgen nog even willen komen voetballen in bussen. Ja. Maar dat hoeven dan dus niet mensen te zijn die bij ballers. Nederland werken. Nee, nee, nee, dat, dat hoeft niet. Oh, want, want de... uh, ja, we moeten de slag redden. Ja, Laat dat denk ik. Het zo is, zeggen. Ja. Goh, wat een toestand. Ja, ja heel, heel vervelend. Ja, nou, even, even de feiten op een rij. Als je morgen, als je denkt, ik kan een team bij elkaar sprokkelen... of misschien een half team, dan moet je je even aanmelden. Wat moet er dan morgen gebeuren? Waar moet je zijn? Hoe laat? Wat moet je doen, behalve voetballen? Ja, nee, maar ik moet wel weten of ik een team heb... Ja. Want anders moet ik de hele boel om, om gaan gooien. Nee, maar ik bedoel, als ik nu zit te luisteren en ik denk, nou, ik heb wel zin om morgen te voetballen, moet ik even weten hoe laat en van hoe ja, laat tot ja. nou, laat. En... Het begint om negen uur. Oh. Het begint straks al? Nee, morgen. Ja, mo oh, zaterdag. Zaterdag. Ja, zaterdag oh, zaterdag. Ja. om negen uur. Ja. En het is, om, het is om een uurtje of uh, met die finales mee, om een uurtje of drie afgelopen. Oh, oké. Okay. En, dan, en dan, hebben nog, dan hebben we nog een. Mensen krijgen een lunch, worden volledig verzorgd. Oh. En een barbecue in de afloop. Nou, het klinkt wel gezellig, Henk. Ja, dat is het zeker. En als ik nou zeg van. Goh, maar De, de kans is vrij klein maar als ik nou zeg van. Goh, ik kan een beetje voetballen, ik vind het wel leuk, ik ga gelo gezellig meedoen. Wat, wat zullen we dan afspreken? Hoe kunnen mensen zich aanmelden bij jou? Uh, we moeten het allemaal met, met de e-mail. Oh, dat is wel handig. We kunnen twee dingen doen: je kunt je e-mailadres geven. Ja? Of ik geef gewoon het nachtzuster e-mailadres... en ik stuur ze door naar jou. Oh, als dat, dat kan ook. Ja, dan hoef je niet je e-mailadres op de radio te geven. Aan de andere kant kun je er nog leuke contacten aan overhouden. <laughs> ja, dat, dat, dat is je verhaal, ja. <laughs> zeg het maar. Yes. Nou, uh, dat doen we maar via jullie. Via mij. Dus als er mensen die een beetje kunnen voetballen... die zaterdag nog niks te doen hebben... die denken van, nou, een beetje een, beetje een gratis drankje... en gezellig met een uh, heel bedrijf... een beetje in een de weer nou, hobbelen de hele dag. Dat is, dat is de doelstelling van het hele gebeuren. Henk uit de brand helpen, zodat je zijn mooi kloppen. Dan mail meteen even naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Dan uh, stuur ik je mailtje door naar Henk... en dan hoop ik dat we, uh, dat we het nog een beetje kunnen vullen. Nou, als dat zou lukken, enorm, alvast bedankt. Oké, okay, ik doe mijn best, Henk. En je hoort nog van me als het achter de rug is. Dat is goed. Lach je ervan wakker? Nou, mijn vrouw die werd een beetje boos op me. Ze zei: Wat haal je allemaal aan? <laughs> nee, ik, was, ik was toch wakker. En toen was, zat ik, ben ik naar een andere kamer gegaan en achter de computer gekropen. Ja. En toen kwam ze, Wat ben je aan het doen? Wat ben je in godsnaam aan doen? Weet je het doen? Het is nou, midden in de nacht. Ik, ja, maar, die, zeg maar het daagt al. Ah, het, het wordt al licht dus. Slimmer ik. Nou, ik doe mijn best. Nachtzuster, apenstaatjeonder omroepmax.nl, Help Henk uit de brand en hou er een leuk dagje voetbal aan over deze ja, zaterdag. Als dat zou kunnen, heel graag. Enorm okay. bedankt. Oké, okay, ik hoop dat er wat binnenkomt, Henk. En veel plezier zaterdag. Dankjewel hoor. Oké, okay, dag. Doei. Ja, doei. ja, ach, dat vind ik dan zo sneu. Weet je? Want, ja, mijn moeder die maakt altijd tafeltennis toernooien. Dus ik weet hoe belangrijk het is. Als je 15 teams hebt, je hebt erop gerekend. Je hebt ze in poeltjes ingedeeld. je hele planning van de hele dag. En dan zeggen er twee teams af. Maar er moeten toch mensen zijn die toch al van plan waren... om zaterdag iets leuks te gaan doen met hun vrienden. En denken van, nou ja, dan gaan we naar dat voetbaltoernooi. Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl Marina. Ja, daar ben ik dan. Hallo. Dag. Uh, ik wil reageren op uh, dat verhaal over de troonrede. De koningin is namelijk niet degene die de troonrede opstelt. Die kan nee. wel dingen toevoegen. Nee, maar ze schrijft maar hem dan, niet zelf. Uh, het kabinet nee. is, de, uh, is de groep mensen, de ministers dus, ja. die de troonrede opstellen. Ja. En dat is om aan te kondigen uh, wat ze van plan zijn het komend jaar te gaan doen. ja. En uh, de koningin kan wel dingen uit zichzelf zeggen. Van uh, dat ze minder uh, moeten computeren en dat soort dingen. Ja. En verder had ik nog een reactie. Ja. Op de appeltjes. De oh, zoete de zoete appeltjes. appeltjes. Ja. De zoete appeltjes, die er niet meer zijn. Hm. Uh, tegenwoordig heb je een, of het is al een tijdje, een museumtuin... In Doesburg, waar oude appelrassen nog gekweekt worden, en daar kun je ze kopen. Oh, echt? Heb je daar ook appeltjes van oranje? Ik denk het wel. Ach! Zou me niet dat verbazen, ze hebben hele bijzondere appelsoorten. Nee, is het wel, wel, wel echt een gedoe dat als je een keer hete bliksem wil maken, dat je eerst appels moet gaan halen in Doesburg? Ja, nee, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die uh, tuinen hebben en die een appelboom erin zou kunnen zetten. Oh ja. Dat we gewoon de zoete appel herintroduceren in ja, Nederland. Nee, waarom niet? Dat is leuk. Dan ga dan ik in Doesburg je... appel, appel, uh, appels halen. Dat kan gewoon met appels. En die ja. deel ik dan uit onder iedereen in Nederland... die een appelboom wil kweken van zoete appeltjes. En wat ben je hier, is... Nee, de, Nee, dat, ik zie het gewoon voor me... dat er overal in Nederland van die kleine appelboompjes opduiken... Met ja, kleine waarom zoete appeltjes, ik bedoel, iedereen dat is prachtig. Iedereen bloemen in zijn tuin en in het voorjaar heb je bloesem daarvan. In het najaar de vruchten. Dus en... je hebt er twee keer plezier van in het jaar. Ja, plus natuurlijk al die, al die zoete plus appeltjes voor de hele appels, bliksem, die je invriest het hele jaar door. ik vind ja. nee, Het is helemaal niet ironisch, Marina, echt niet. Oh ja, oké. Okay. Nee, ik vind het een goed idee. Nou ja, uh, Doesburg. Doesburg. Nou, dankjewel. En internetnummer? Ja. Vindt of weten Tolderas, het, heet, het is T O L D R A S. Tolde, het oude ras dus, hè? Oh, zo. Tolderas.nl Tolderas.nl Nou, dankjewel Ik voor heb de er tip. het heeft er niets mee te maken. Dus het is. Uh... Nee, het is niet uit eigen belang. Het is, het niet is uit puur eigen belang, maar uit. Meer uh... Voor het plezier van de mensen. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. je ja, nacht nog, dag. dag. De zoete kleine appeltjes, ze zijn er nog. Um, toon. Ja. Hallo. Goedemorgen. Dag. Als het, 14 dagen geleden hebben het gehad over het Wilhelmus. Ja. Uh, mijn vraag is, uh, want ik heb daarna iets gevonden of dat jouw interesse nog heeft, dan stuur ik het eventueel op. Dat is de originele tekst in het Duits, Frans en Engels, uit 1581. Ach, wat leuk. En er staat ook bij wie het gemaakt heeft en waarom en bij welke gelegenheid en zo. En waar heb je dat opgeduikeld dan? Nou, dat komt uit een verzameling van iemand en... Nee, hey, dat is voor mij, dat neem ik mee. Ik, nou, Je hebt het vraag. gewoon ingepikt? Nou, nee, netjes gevraagd. Oh, oké, okay, dan is het goed. Nou, dat zat er nog eh, eigenlijk, een, nou ja, een beetje dwars, wat ik niet zeggen. Maar <hums> ik heb eigenlijk niet het idee dat het helemaal uitgekoud was. En toen kwam ik er tegen en denk, hé, hey, misschien is daar nog interesse voor. Dan stuur ik het even ja. op de post. Nou, leuk. Dat moet naar, ah, nachtzuster. Nachtzuster, omroep Max. Omroep Max, ja. Postbus 518. PB 518. 1200. 1200, Astrid Marinus, Astrid Marines. In, Hilversum. in Hilversum. Nou, het is zijn de dingen uit 1581 eh, in het Nederlands. De, de Nederlandse taal van toen, natuurlijk. ik. Nou, fantastisch. En één uh, jaar later, 1582, in het Frans en in het Duits. Alle dus 15 complete. Dan kan ik straks het, het Wilhelmus voordragen in de originele tekst. Ja, inderdaad. Dat wordt een lange uitzending... Ja. <laughs> nee, maar, maar dat ik, is ik wel was bijzonder. Of je daar nog in, uh, geïnteresseerd zou zijn? Ja, vind ik heel leuk. Stuur ik op. Dankjewel. je okay. Belde je daarover ook nog, Toon? Wat? Dat was waar je over belde? Ja. Nou, wat lief van je, Dankjewel. Oké. Okay. Goeiedag. Doei. Dag. Oh, dat is ook schattig. Ja, even kijken hoor, want dan heb ik nou eigenlijk nog maar anderhalve... Nou ja, ja, ja, ja, welke vragen staan er nog open? Nou, in ieder geval die van Joep, die wil weten waar vrijdag de 13e vandaan komt. Waarom we daar allemaal zo huiverig voor zijn... Uh, 0801121 als je dat weet. Misschien heb je nog een aanvulling op het verhaal van Jan... die wil weten waarom boten geen inklapbare mast hebben. Nou ja, Piet die zegt net, dan zijn ze gewoon niet stevig genoeg meer. Dus daarmee is het eigenlijk al wel beantwoord. Maar ik ja, kan me altijd voorstellen dat er nog een uh, toevoeging is. 0801121 uh, Misschien nog een toevoeging op het verhaal... wat het verschil is tussen kosher slachten en halalslachten. Alhoewel Dolf daar ook wel heel veel zinnigs over gezegd heeft... En uh, Mark wil weten waarom we geen betere kwaliteit naar het Songfestival sturen. 0800 112 Josina. Ik heb nog even een korte aanvulling op de zoete appeltjes. Ja. <laughs> ik heb, ze zijn in een heel kort van de tijd van het jaar ze maar verkrijgbaar. Ja. En dat is altijd in januari, februari zo'n beetje. Oh. En ik heb ze gewoon gekocht bij een hele grote supermarktketen uit Zaandam. Ah, <laughs> Gewoon in de winkellagers en... Uh, dus af en toe zijn ze, ze, ze er wel. heerlijk in de hete bliksem. Je hebt ook hete bliksem gemaakt. Ja, ja, ja. En heb je het dan met of zonder stroop gemaakt? Nee, zonder stroop. Oh, waarom? De, de appeltjes zijn zoet en daar een klein beetje kaneel over. <laughs> dan is meer dan genoeg. Het is wel grappig dat mensen gewoon echt op 27 manieren hete bliksem maken. Ja, heerlijk, hè? En dat iedereen toch zijn eigen manier de allerbeste vindt. Nou, de allerbeste weet ik niet. Ik ken het gewoon niet met stroop. Oh, omdat ze okay. van zichzelf al zo zoet zijn. Ah, oh, ja, nee, daar zit ook wel wat in. Nee, maar ik begreep dus zo, dat die stroop... Maar, uh, ja, ik kan het ook een keer gaan proberen met stroop. Meteen. Ja, want die stroop die was volgens mij meer dat het daar echt heet van wordt en blijft. Dus heet in van warm. Ja, nou, wat ik dan wel eens doe is er gewoon een heel klein beetje zandbal doorheen dat oh, ja. heeft natuurlijk niks met hete bliksem. Te nou, dan wordt het wel hete bliksem. Ja, op een andere manier. En dan heel lang in de magnetron wordt het hele hete bliksem. <lacht> ja. Nee, dankjewel. De kleine zoete appeltjes zijn er in... Ja, ja en allemaal flink inslaan en in de tuin zetten dan, hè? Dat kan ook. Maar naar na zo'n museumtuin is natuurlijk ook prachtig. Ja, dan heb je ook weer een leuke middag. Dat is ook een hele goede tip. Maar ja, als je dan niet naar de museumtuin kunt... omdat je aan het voetbaltoernooi van Henk mee wilt doen... Ja, ja. ja. ja de museumtuin zal ook langer zijn. Maar... Goed, dankjewel, nee. hè. Goeienacht nog, Josine. Goeienacht. Dag. Dag. 0800 1121 mariette Goedemorgen, Mariette. Hallo. Amsterdam. Hoi. Ik heb een antwoord op de vraag voor de, de mast. Ah. Um, wat er al gezegd werd, is: het heeft natuurlijk te maken met alle krachten die er spelen op ja. de boot. En de... Oh Mariette. Eh, wat jammer. Nu zaten we net uh, midden in het verhaal over de boot. Ik denk, nou, dan komt er nog een toevoeging. Dat we eindelijk weten... Want het is wel een goede vraag hè, van Jan. Want je staat dan regelmatig bij zo'n brug... omdat die open is, omdat er een bootje onderdoor... en dan denk je, nou, het bootje had er wel twintig keer onderdoor gekund... maar die mast is net te lang. van, Er moet toch inmiddels iets op te vinden zijn? Nou, Mariette weet er meer over, maar ik bel haar even terug. En ondertussen vertel ik nog een keer het verhaal van uh, Henk... Want die is nog op zoek naar mensen die uh, mee willen voetballen zaterdag. Want uh, Henk die vertelde net dat hij een uh, bedrijfsvoetbaltoernooi aan het organiseren is van 15 teams. Die aanstaande zaterdag om 9 uur s ochtends zal beginnen met voetballen. En dan uh, ben je de hele dag zoet met een uh, hapje en een drankje. Alleen hij mist dus twee teams. Dus als jij nog ergens een, een half of een kwart team op kunt... Uh, op kunt snorren, Ma mail me dan even op omroepmax.nl. Gelukkig, Mariette. Goedemorgen. Want ik hing aan je lippen. Ja, ik brak ineens af. Ik weet niet ja. meer waar. Um, nou, kantelijk anders wel dat ja. het systeem staat. Oh. Maar je gaf okay. dus aan van waarom niet telescopisch? Um, ja. Je kan het even vergelijken, want het heeft natuurlijk met stevigheid te maken. Maar hoe dan? Als een kind speelt met een paar blokjes, je zet een paar blokjes op elkaar... Ja. En dan zie je al dat, dat instabiel wordt. Als je bijvoorbeeld het onderste blokje wegtikt, dan valt het torentje uh, om, of ja. een middelste blokje. Dat, heeft, dat zie je dus heel duidelijk met die stabiliteit. Dus op het moment dat je dus iets uh, in één lengte maakt, uh, zonder dat je het dus onderbreekt, is het veel sterker. Dat is ja. hier ook bij het menselijk lichaam. De wervelkolom. Kan je eigenlijk vergelijken met de stagen van een, uh, van een schip, de wervelkolom oh. en de spieren die eromheen zitten. De wervelkolom is juist wel bedoeld om heel flexibel te zijn. Ja, precies. En daarom is hij ook, bestaat hij ook uit losse wervels. Uh, daar kan je dus mee buigen. Je kan ook schuiven. Je kan draaien. Dus dat is even de verklaring waarom iets wat uit één stuk bestaat... natuurlijk veel steviger is. En iets wat uit kleine delen bestaat veel minder stevig is. Ja, dat kan bewegen ten opzichte van elkaar. En dat moet ja. je met een mast niet hebben. Juist niet. Daar heb je dus die stevigheid nodig. Omdat er dus met name als je kijkt waar een zeil vast zit... Met name op de top en aan de onderkant. En natuurlijk bij de, bij de mast zitten er uh, zit het natuurlijk ook vast. Met, ja Dat noem je het zijn natuurlijk zeilnamen voor, maar het zijn natuurlijk mm -hmm. ringen waarmee het aan vast zit. Dat kun je ook vergelijken met die wervels. Er komen natuurlijk gigantische krachten op te staan met die wind. En maar maar de, hoe zit het dan met die... Zijn. Als je dus zegt van ik wil het telescopisch hebben. Ja. ja dan, dan krijg je dus op bepaalde delen meer krachten. Ja. En dat gaat gewoon kapot. Maar hoe zit het met die klapmast dan? In principe kan je elke mast natuurlijk, want die wordt er ook opgezet, die kun je inklappen. Als daar dus het systeem voor is, je kan hem gewoon ja. draaien. Er zit, er zit een schroef in en je laat hem gewoon, je laat hem gewoon naar de achterkant klappen. Ja. Dus het is, het is puur gemak als wij voor de ketelbrug gaan staan. Uh, mensen die, uh, je kan er natuurlijk gewoon altijd onderdoor, namelijk even je mast een klein beetje naar beneden zetten. Maar als ik het goed begrijp, zijn jullie, jullie mensen met boten en schepen daar gewoon te lui voor? Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar, maar er zijn natuurlijk ook boten waarbij je het niet kan doen, maar dat zijn geen zeilboten. Ze... In oh. principe, alle zeilboten, kan je de mast gewoon van naar beneden brengen. Oké. Okay. Kijk maar, maar Ga je... een, klein, een, een, een valkje, als je leert zeilen in een valkje, Ja, die mast die kun je ook gewoon naar beneden brengen. Want in Friesland bijvoorbeeld, hè, waar heel veel lage bruggen zijn, die niet open kunnen, ja. dan, moet, dan zie je dus al, bij al die zeilscholen, zie je dus dat kinderen allemaal leren, om die mast naar beneden te brengen. Maar dan zou ik zeggen: dan doen we de bruggen alleen nog open op bepaalde momenten. Als je dan te lui bent om je maar mast naar beneden te nee, doen. Nee, dat gebeurt. De brugwacht. Het is niet zo dat, we, uh, dat de bruggen altijd maar open gaan als er een paar boten staan. Nou. Nee. Oh. Als je vaart, dan weet je: zijn er atlassen voor, uh, almanakken voor. Daar staan alle tijden in waarop de brug uh, open is. En dat oh. moet je ook melden. Oh. En waarom duurt het nou zo lang? Juist omdat in de zomer natuurlijk al die mensen van een meer naar een ander meer willen... of naar, naar buiten willen, naar de zee. Ja. Ja, dan duurt het wat langer voordat iedereen er doorheen gescheept is. Maar daar zijn vaste tijden voor. En dat is ook aangegeven met de rode lichten. Of je wel of niet, of de sluis of de brug wel of niet bediend wordt. Maar ik heb nog nooit gezien dat een, een boot lag te wachten. Maar hoe lang is dan de tijd dat een, een schip kan liggen te wachten? Dat hangt er een beetje van hoe druk het is en of de, of de brugwachter aanwezig is of niet. Nee, maar als je zegt van, je, je weet dat, dat uh, om, hoe zit dat in tijden? Want stel die Ketelbrug, mm -hmm. die gaat dus open op bepaalde tijden. Ja. Hoe lang duurt het dan? Wordt er dan gezegd van, nou dan moet je tussen drie en vijf ja, komen? er zijn vaste tijden voor. Ja, maar moet je, moet je, zijn dat tijden van twee uur? Of is dat, is dat, dat een half dat uurtje kan. per dag? Of... Nee hoor, dat kan. Ja, ik weet, ik weet de tijden van de ketelbrug niet. Nee, maar, maar van een willekeurige brug? Dat staat gewoon vast en dat, dat is gewoon uh, vindbaar. En je kan natuurlijk via de marifoon kan je vragen of de brugwachter aanwezig is of niet om de brug te openen. Als jij je mast dus niet naar beneden kan brengen... of je mm -hmm. bent, hebt een bepaalde... Uh, uh, stel nou dat het heel hoog water is. Ja. Dan heb je ook, dat is leuk... Uh, als je bijvoorbeeld 11 meter bent... en het, is ineens, het water is ineens wat hoger... of er is bijvoorbeeld <laughs> heel veel wind... dan kan het zijn dat je, dat je mast of, of de, de antenne... net het topje van de brug raakt. Ja. Ja, en dan kun je dus vragen aan de brugwachter... kan je toch even die brug een klein beetje open doen voor oh, mij? Dan ja. kan ik er doorheen. Ja, ja. Ja, ik heb altijd. Dat is volgens mij is dit typisch zo'n geval van als je aan de ene kant staat, dan uh, ja. het, het gras is eigenlijk <laughs> altijd groener aan de andere kant. Je denkt, uh, je denkt, van, nou die schepen de hele tijd sta ik daar, maar ik sta altijd op ieder moment van de dag sta ik voor die brug. Mm -hmm. En jij zegt nu van je, we zitten in dat schip en wij denken van ja, we kunnen alleen maar op bepaalde tijden erdoor omdat die dicht moet blijven er voor de auto's. Bepaalde tijden, kijk. En als het drukker is, dan zitten ja. we de in de opening. Zomer, in het zomerseizoen is. het. Natuurlijk vaker uh, dat er een brug open moet vormen voor de mensen die dan binnen en naar buiten willen. Maar is het dan bijvoorbeeld ook zo dat ze met tegen mensen met een uh, zeilscheepje, schipje, schip, schip, zeilbootje zeggen van: ja, je moet even niet uh, tussen half vijf en half zeven komen, want dan is de spits. Nee, maar dat bepaal je zelf. Ik bedoel, de, de, de, de, als je snel door doorheen wil en je wil ja. niet wachten, dan strijk je je mast gewoon. Ja, oh wel. Ja. Hmm. Ik heb nu, nu heb ik nog grotere hekelen aan al die mensen waar ik dan op moet wachten. Omdat ik denk van ja, je had ook even je mast naar beneden kunnen Dat doen. Dat kan, maar heb jij wel eens gezeild? Nee, maak ik die indruk. <laughs> <laughs> het is erg leuk om te zeilen. En je kan het ook in een klein bootje leren. Ja. Dan hoef je niet onder al die bruggen door. Dan ga je op een groot meer waar je niet veel onder bruggen door moet. Ja. En dan, ja, het is gewoon heel erg leuk. Ja, dan kun je er plezier aan beleven, wou je ja. zeggen. Ja, ja. En maar goed, die stevigheid heeft natuurlijk daarmee te maken. Je kan niet telescopisch doen, wat je zei. Ja. Maar ook daar zit je natuurlijk met de stabiliteit. En, ja. en juist voor het zeilen is het van belang dat het, dat het stevig is. En waarom, je ziet ook masten knakken in, in grote orkanen of, of mensen die dat wel eens mee hebben gemaakt. Dat je, nou, het is natuurlijk oersterk, maar toch knakt het. Het zijn zulke gigantische krachten die erop komen. ja. Nou, duidelijk. Ja, ik er zegt dus ondertussen iemand in de in de chat zegt um, Ze zouden een draaiding erop moeten kunnen maken, zodat je hem iets kunt laten zakken. Je kan hem een beetje laten zakken, maar gewoon schuin. Ja, precies. Maar dat doen dus blijkbaar niet alle mensen. Omdat het zoveel werk is, ja, met precies. name om hem weer terug te zetten. Het laten zakken valt wel mee. Maar, maar met name omhoog, om hem weer omhoog uh, te trekken. Je moet je, ja. je natuurlijk voorstellen, we hebben in de natuurkunde heb je uh, de momenten ja. Kracht met al, de ja. arm. Nou, ja. in de, in, hoe groter je mast is, hoeveel kracht het ook kost om hem weer vanuit die voorstag weer omhoog te krijgen. En als je geen lier hebt aan de voorkant, ja. dan is dat heel erg lastig om die mast weer recht te krijgen. Ja. Maar je kan hem gewoon, als je, als je die stag een, een klein beetje laat vieren, dan kan je hem gewoon 10 centimeter of 20 centimeter, om hem in de diagonaal te zetten, kan je hem, kan je hem kleiner laten maken. Korter ja. maken en dan kun je dus wel onder de brug door. Ik ga folders uitdelen bij ons bij de brug. <laughs> dat mensen dat weten dat ze dat eten. En er zijn vaste doen. tijden. Okay. Dus het is niet zo dat de brug zomaar open gaat. Ga ik er ook opzoeken, zodat ik voortaan dan altijd precies op de vaste ja. tijden, dat ze er niet en... door kunnen ja, over die brug. Bij de Muidenbrug, rond een uur, of bij op de A10. Ja. Uh, op zondag om half twee of twee uur, dan gaat die brug gewoon open in het, in het, in het hoogseizoen. Ja, dan sta je dus te wachten. Dan weet je dat vast. Ja. Oké, okay, dankjewel. <laughs> okay. Fijne zomer. Dankjewel. <laughs> Doeg, uh, mevrouw Zanting. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ik ga nog even reageren op de lekkere hete bliksem. Ah, ja, want u heeft uh, een aanvulling. Ja, daar was zo straks een mevrouw voor en die gaf het al aan dat je inderdaad de zoete appels nog kunt kopen. Ik koop ze ook ieder jaar op de markt hier in Heerenveen. En de naam is Dijkmans zoet. Ik weet niet of dat, dat al doorgegeven is. Nee. En uh, ik, bij, ik maak het ook, ik ben ook alleen, maar ik maak het ieder jaar. En ik doe het inderdaad ook in porties. Anders heb je, je moet je natuurlijk een stamppot een grote hoeveelheid koken. Dan koop ik bij de slager rookspek. Dat kook ik. En mijn zijn natuurlijk heel gauw gaar. Dus de rookspek moet even van tevoren goed gekookt en dan komt die rookspek in de zoete appels met nog een rookborst en dan uh, is het smullen. Ik vind het dat u voor de, voor de hete bliksem maar veel vlees erin doet, hoor. Nou, ik maak een hele grote paal van. Hè? <laughs> voor veel mensen. <laughs> en dan eet u het hele jaar door eet u van de porties die... Nou, dat gaat die... Dat is vrij gauw op, hoor. Ja, oh, dan is dat het mensen het lekker dan vinden. Ik nodig mensen uit te ja. komen eten en uh, die het niet kennen. Nou, die vinden het heerlijk. <laughs> Dus dat, is, um, dat wilde ik graag nog even vertellen. Ja. En wanneer, wanneer kunt u de dijkmanszoet kopen bij u op de markt in Heerenveen? Nou, ook inderdaad, die tijden die mevrouw ongeveer aangaf, januari, februari. Oké. Okay. En is de voorraad nu al op of zit er nog wat in de vriezer bij u? Nee, dat is al op. Ja, dat gaat Want heel als hard als ik het dan. daags eet, en er blijft nog een klein beetje over, ja. dan komt het s'avonds op een roggenbroodje. Jo. En dat merk je het nog even wel warm. Nou, heerlijk. Kijk, nog je een advies. Oppassen, je moet gewoon oppassen voor je lijn, want je eet er veel te veel van. Ja, het klinkt niet als een heel uh, slank recept, moet ik zeggen. <laughs> nee, inderdaad niet. <laughs> Oké, okay, dank maar u ja, wel, hè? Ja. Dat moet je ook niet te vaak eten, natuurlijk. Nee. Maar zo eens in het jaar, het is heerlijk. Oké, okay, dank u wel voor de tip. In orde. Dag. Dag. Pala. Ja, met Pala. Hallo. Hallo. Je ja, je klinkt alleen vrij belabberd. Ja. Uh, ik wil een antwoord geven over de vrijdag 13e. Ja. Wat ik weet. Uh, ja, in mijn achtergrond van Tur Turks en uh, Turkije hebben ze uh, van op school wat ik geleerd heb. Uh, 1453, toen de Osmanische reeks van Istanbul overgenomen aan de Romeinen. Ja. Yeah. Dus valt op, op vrijdag. Dus daarom is altijd noemen ze dat vredag 13 de ongelukkigste dag. Oké. Okay. Dus wij hebben hier gewoon een Turks-Osmaans gebruik overgenomen. Ja, dus, dus uh, de, de Osmanische reeks van toen uh, 1453, als je optelt, 1. 4, 5, 5, 10 en 13, dus 13. En het was een vrijdag. Vredag 13, dus dan noemen ze vredag 13 de ongelukse dag. Dus uh... maar betekent dat dat jij ook extra oppast vandaag? Nee, nee, nee, nee. Ik luister de hele tijd al. Dus ik luister als het nacht is, dat luister de hele nacht al. Ja, maar ik bedoel omdat het vrijdag de 13e is en jij toch van Turkse afkomst bent ja uh, dat, dus daar zijn ze op de school heb ik geleerd uh, daar zijn ze dat hij is uh, zo is de, de, uh, bijgeloofd en uh, toen hebben ze toen heb ik overgezocht. en dat ze, nou de vrijdag 13e is uh, ongeluksdag door de Westerse landen ja en uh, waarom dan dus omdat die 1443 overgenomen door de Oostersmanse Rijk. Okay. Nou, dank je wel tot de volgende keer. Dag. Ja. Goed. Uh, Anneke. Ja, hallo. Hallo. Eindelijk. Ik <laughs> denk uh. ik kom er niet meer door. Nee, nou, nog net hè. Nog 13 minuten te gaan. Ja. Uh, allereerst moet je de groeten hebben van de egel. Ach, hoe is het met hem? Goed. Hij Echt wil waar? Niet naar, Ja, hij wil niet naar buiten toe. Nee, maar hij is helemaal de dingerst. Hij blijft bij je wonen. Nou, dat denk ik. Ja, dat weet ik niet. Ik heb altijd de, de s'nachts, uh, althans zaterdag, als het donker wordt, ik de deur op zodat hij naar buiten kan. Ja. Maar hij wil gewoon niet. Maar hij ademt Is, nog wel, hè? Ja, hij heeft hij, hij, hij ritme door en van de kop. <laughs> inmiddels dus een egel van 1 bij 1 meter. Nou, zoiets, ja. <laughs> Maar goed, daarom wel, ik niet. Ik had eigenlijk twee vragen, maar die, die tweede vraag die zal ik maar bewaren tot de volgende keer. Ja, het, het wordt vanaf... dan lastig. Ja, Ja, ik denk ook niet dat ik daar nou nog antwoord op zou krijgen. Maar die eerste vraag die ik dus uh, wilde stellen, het gaat over de nieuwslezen. Als ik dus vanaf twee uur tot nu en toe luister, dan heb ik vijf, vijf keer uh, nieuwsdienst. Ja. Nu is mijn vraag... Wat dat via een band gedaan? Of is de nieuwslezer al die uren zeg maar, dat hij er zit en dat hij voor een paar uh, zinnetjes uh, uh, dus, zeg maar, er blijft? Ik denk dat je daar zelf misschien wel antwoord op kunt geven. Ja, ik kan er wel antwoord op geven. Maar ik kan ook proberen of ik even contact met Jeroen kan maken. Want die mm -hmm. weet het natuurlijk het beste. Mm -hmm. En ik, uh, ik, ik weet natuurlijk wel hoe het gaat. Maar het is wel zo dat wij uh, normaal zitten wij in een, in een studio in een gebouw in Hilversum op het Mediapark. En in datzelfde gebouw, twee kamers verder, zit dan Jeroen in dit geval. Jeroen Tjepkma, de hele nacht. Ja, ja. De, en die, en die, die gaat dan iedere keer op het hele uur gaat even zijn hokje in. En dan leest hij het nieuws voor en dan gaat hij weer. Maar, maar nu zijn we, doordat er werkzaamheden zijn aan ons gebouw... Ja. zitten wij in een ander gebouw. Dus ik ben, ondertussen zijn mijn mensen, de mensen van Jeroen, aan het opzoeken. En, en dan komt hij, als het goed is, uh, rent hij even naar zijn hokje... Mm -hmm. om even antwoord te geven op jouw vraag. Ja, ja. Dat is, dat is sympathiek, hè? Ja. En dat is niet de minste, hè? Dat is Jeroen Chepkema. Dat is, dat is wel van, zeg maar, alle nieuwslezers die we hebben. Mm -hmm. is dat wel? Die staat wel met stip in de top drie. Ja, ja, ja. Ja, want dan hoor ik het, hele dan is, oh, alhoewel, ik weet niet of je dat gister, gisternacht gehoord hebt, dus altijd, iedere, iedere nacht is er van kwart voor één tot één uur is radio Werrijk. Uh, ja, één oh, momentje, want, want Jeroen is er nu, die heeft niet heel veel oh. tijd, dus als we hem de vraag willen stellen, dan, uh, dan, dan moet dat uh, nu even, ja, Jeroen? Ja, ik ben er. Ah, fijn, we hebben contact. Uh, Jeroen, ik heb Anneke aan de lijn en die ja. is heel benieuwd hoe dat nou gaat. Als jij, uh, zeg maar, tijdens mijn programma kom jij vijf keer tussendoor met het nieuws. Ja. Of zeven keer, net hoe je het bekijkt. En dan uh, nou vraagt Anneke zich af of je dat dan opneemt... of dat je er al die tijd ook bent en wat je dan aan het doen bent. Nou, nieuws is altijd live. Ja. Dus tenminste, de, me, de meeste zenders, nou, er zijn een paar zenders waar, waar we het voor opnemen. Maar in principe is het op, op radio 1 tot en met 5 is het, uh, is het altijd live. Ja. 24 uur per dag, uh, 365 dagen per jaar. Maar dan lees, jij, om vijf uur lees je om 5 uur het nieuws voor. Wat ja. ga je dan doen tot het weer 6 uur is? Dan uh, hebben wij hier uh, alle telexen tot onze beschikking en alle correspondenten in de, in de wereld. En uh, ja, dan, dan garen wij het nieuws. Zo is er net een enorme explosie geweest in Pakistan. En daar, daar zijn we dan mee bezig om dat te schrijven voor teletext, Een radiobericht van te maken. En op internet wordt dat bijgehouden. En ben je dan ook aan het checken met Pakistan of het wel klopt, de informatie die je doorkrijgt? Nou ja, dat, dat, dat, dan bellen we niet met Pakistan, want daar hebben we op dit moment niemand zitten. Maar er komen zoveel berichten binnen van de verschillende persbureaus... dat, dat er verschillende bronnen voor zijn. En dan, dan, dan kunnen we daar een bericht uit samenstellen. Is het duidelijk, Anneke? Ja, dat is, nou, dat is hartstikke duidelijk. Oké, okay. nou, Jeroen, je mag weer terug naar je Pakistanse ja. nieuwsbericht. <laughs> okay. We horen je straks om 6 uur. Dank je wel, okay, hè? tot zo. Da ja, bedankt bedank hem ook even van mij. Oh ja, ook bedankt voor Anneke. Ik okay. Bedankt, Anneke. zo. Ah, was zo... maar om, ja. om dan nog even terug te komen op dat van wat ik vannacht, of gisteravond hoorde, dus van Ber eh, eh, Radio België, er was waarschijnlijk een, een uitzending eh, dat, dat er wat op dat dak gebeurde. Ze konden niet goed doorkomen. Er was een Belgische uh, re report was erbij en dat ging allemaal helemaal helemaal niet goed tussen één uur. Ja. En eh, er wordt dus een, dan die drie tonen en dan wordt er gezegd het is één uur. Hier valt het nieuws. Ja. En hij begint. Wie de gangetje vol Ik begint in Amsterdam. Of dat je mijn scherm valt helemaal zwart. Ja. Nou dacht ik eerst dat het te maken had met... Met Radio Bergrijk, dat, dat ja. Toon Sporenberg en Peer van Eersel nog op het dak zaten. Ja, sorry. ja <laughs> Maar ik denk niet dat het echt wel waar was. Dat het echt het uh, beeld zeg maar, helemaal slat was. Maar Want A hij, kon al hij kon alleen nog uh, de, de, de uh, weersverwachtingen zo doorgeven. Maar niet het nieuws. Nee, maar Anneke. Ja? Ik, ik, het is die jongens zoals, zoals uh, Jeroen Tjepkma. Die maken nooit grapjes. Dat zijn de serieuze nieuwslezers. En als die iets zeggen, dan kun je ze geloven. Dus het maar, was echt waar dat zijn scherm zwart viel. Dat denk ik wel, ja. Maar ja, ja, ja. tussen jou en mij... Ja. Niet verder vertellen, hè? Nee, nee, nee, nee. Die Toon Sporenberg en die Peer van Eersel... Ja. Die moet je niet altijd geloven, hoor. Die kun je met een korreltje zout nemen. Nou, dat denk ik ook wel, want oh. als je dat soms allemaal hoort... dan denk je, jongen, jongen, jongen, nou... Ja, precies. Dat, uh... Oh, gelukkig. Hé, nou, dat was eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. Fijn dat we dit nog even op hebben kunnen helderen. Ja, de volgende vraag komt dan voor een paar weken wel. Ja. Want ik weet niet of ik volgende week uh, donderdag uh, op kan blijven... omdat dan misschien de andere dag naar het ziekenhuis moet. Dus, uh, oh, ja. dus die, nou, hou ik nog, die hou ik nog wel even in het gat. Zet het in de agenda. Ja, oké. Okay. Tot snel, Hanneke. En dan tot de volgende keer, ja. Tot dan, dag. Tot dan, doeg. 0800 1121. Nog zeven minuten te gaan. Eigenlijk um, zijn uh, bijna alle vragen wel beantwoord. Ja, het Songfestival. Nou, we hebben het er gelukkig uitgebreid over gehad in het eerste uur. Maar uh, blijkbaar uh, denkt nu iedereen, we hebben het er niet meer over. kan ons wat schelen, we doen gewoon nooit meer mee. Dat is volgens mij een beetje de algemene mening op het moment. En ik heb nog de crypto... <tus> Sorry. Uh, de opgave van de crypto is hierop wil niemand slapen. En ik kan me voorstellen dat je er niet op wil slapen. Hierop wil niemand slapen. De oplossing bestaat uit een lang woord van 13 letters. Uh, en als je de oplossing weet, dan kun je dus bellen naar 0800 1121. Ellie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb even een vraagje. Oh. Ik ben op zoek naar een liedje. Oh uh oh we hebben nog maar zes en een halve minuten gegaan. Dus ik zeg nu vast 0800 1121 als je het verhaal van Ellie herkent meteen bellen. Want we hebben nog maar zo'n vijf minuten. Ja, ja wat Mijn voor liedjes. Ik vroeg zong vroeger het verjaar daar een, een, uh, allemaal liedjes. En één liedje dat gaat over een glazen oog. Oh. En ik weet me alleen nog te herinneren. Die man die uh, zette zijn oog s'nachts in een glas water. Ja. En op een gegeven moment kreeg hij dan de dorst. En hij dronk dat glas water met een glazen oog op. En dat zat er nogal dwaas dwars toen hij dat had opgedronken. En toen ging hij naar de dokter. En toen de dokter zei van nou, je moet hem maar even naar beneden. Ik zal wel even kijken of ik hem al zie. En inderdaad, hij zag dat oog. En toen zei die dokter van, ik zie hem. Ik, en, en dan zong hij dan, ik zie hem gestadig duren. ik zie hem gestadig turen. En dat is het enige wat ik weet. Maar ik zou heel graag dat liedje toch weer in mijn bezit willen hebben. Dus je, je, het enige wat je nog weet van het liedje ja. is dat het eindigt met de dokter... Ja. die naar de billen van die man staat te kijken en zegt ik zie hem gestadig turen. Ja, precies. Het is wel een raar liedje. Ja, maar was altijd heel erg leuk. <laughs> Toch, hè? Ja. Nou ja, 0800 1121 Ben ik heel benieuwd of dat nog gaat lukken binnen dat, vijf minuten. Dat denk ik haast niet, maar goed, ik, ik had het al eerder geprobeerd. Dus... Ja, nou, nou ja. Dan, dan houden we nog even vol. En we, we, wil je dan de tekst van het liedje? Ja, of wil je dat ja. iemand het even voor je inzingt? Want weet je de melodie nog? Nou, allebei mag. Oh, oh je moet het de, de, zoveel mogelijk gewoon. Ja, precies. Oké, okay, nou dan, uh, dan zeg ik voor de zekerheid nog een keertje 0800-1121... En uh, dat is dus voor het liedje. Of als je uh, de oplossing van de crypto weet. Hierop. Ja, maar mag ik nog even. Ik wil ja. je ook nog even bedanken met, oh. met jullie hele team voor het leuke programma altijd. Ah, dat is lief. Nou, dat, dat geef ik dan hierbij door naar het hele team. Hey, een fijne dag. Hetzelfde Daag. dag. Dag Ellie. Het ah, is lief, hè? 0801121, als je het liedje kent over het glazen oog. Dat eindigt met ik zie het gestadig turen. En datzelfde nummer als je weet wat ik bedoel als ik de opgave geef... hierop wil niemand slapen. En dat woord moet bestaan uit 13 letters. Um, ja, volgens mij hebben we dan alles wel zo'n beetje keurig afgerond. Behalve Thea. Hallo Thea. Ja, goedemorgen met Thea. Hallo. Ik denk dat het een spel de is. Nou, ongelooflijk. Nog even op de valreep. Ja. Het is namelijk welke. helemaal goed. Ik, uh, ik kan me wel voorstellen, hierop wil niemand slapen. Dan wil je natuurlijk niet op een spelde kussen slapen. Nee. Eh. <laughs> dus ik, leg hem zelf, ik leg hem zelf al uit. Dus zo makkelijke crypto is het deze keer. Nou, hartstikke goed, Thea. Dat betekent dat je even je adres nog door moet geven zo. En dan uh, krijg je een aardigheidje toegestuurd van uh, ja, Omroep Max. Oké, okay, jij bedankt dat je even de goede oplossing... Waarom was jij wakker om uh, vier minuten voor zes? Omdat ik straks moet werken. En wat ga je doen? Ik ga weer naar mijn werk. Ja, en wat voor werk? Ik uh, zit in de reprografie. In de wat? Reprografie. En het... Ik ben DTP'er. Oh, oké. Okay. Dus iets met computers. Waarom moet dat dan zo vroeg gebeuren? Omdat ik in Harlingen woon en ik werk in Leeuwarden. Ach, jeetje. Nou, een goede reis dan. Nou, oh, dankjewel. Oké, okay, jij bedankt voor de oplossing. Dankjewel. Dag. dag. Ja, de oplossing was dus speldenkussen. Ja, dat hadden nu denk je natuurlijk. Dat had ik kunnen weten. Maar volgende week is er gewoon weer een nieuwe crypto. Ik geef nog één keer het mailadres. Dat is nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Je mag mailen als je het liedje kent waar Ellie naar op zoek is. Want volgens mij gaat dat nooit meer lukken. Want Volgens mij starten we de eindtune zo al in. Um, dus mocht je het liedje kennen over het glazen oog dat gestade Tuurt, laat het dan even weten via mail Max.nl En dat mailadres kun je ook gebruiken als je Henk uit de brand wil helpen... en mee wil doen zaterdag aan een voetbaltoernooi. Dus Max.nl. Dag!